Vandaag zijn er natuurlijk overal de bevrijdingsfestivals. Wie heeft die festivals bedacht? Nou, dat is Ilko van der Linden. En hij bedacht nog veel meer mega-evenementen... die zeer, zeer zeker bekend zullen voorkomen. Hij is na half tien hier te gast. En Sywert van Linden, onze man in Den Haag... die maakt zich druk over vakantievierende Kamerleden. En Obama, die was vandaag op Ground Zero. En correspondent Michiel Vos, die heeft het laatste nieuws. Ranking the News. Maar eerst onze eigen man in de studio. Ja, met het op 5 van Ranking the Nieuws. Op vijf, bij de Zeehondencrash in Pieterburen... zijn twee pasgeboren zeehonden opgenomen. Ze zijn hun moeder kwijtgeraakt. De eerste werd op Vlieland gevonden, bij het badhuis. Het was een te vroeg geboren gewone zeehond. Die dreef daar in het schuin en badgasten hadden hem gezien. En het bleek veel te vroeg geboren te zijn. Hij was dan helemaal wit. Ja. Het Zehontje was nog wit, omdat hij ze nog steeds een schattige puppyhaar had. De beest was te vroeg geboren, iets wat steeds vaker voorkomt. Dat komt door de klimaatveranderingen. Het is warme water en die moeders krijgen eerder hun jongen. Dit is nu nog veel te vroeg, maar normaal krijgen ze het ook al veel vroeger. En dan is er nu vis omdat het al warme water is. Ze moeten in de periode geboren worden dat er genalen zijn. En die moeder heeft dat aangepast. Best wel heel bijzonder. Ja, niet heel bijzonder natuurlijk. Schone natuur. Maar nu is hij dus zijn moeder kwijt. En met betraande ogen dobbert hij rond in zijn kleine zwembad. Ver weg van zijn vriendjes. Ver weg van de beschermende arm van zijn moeder... en de gulle lach van zijn vader. En s'avonds, als Leni het hart het centrum verlaat... dan komen de oudere zeehondjes naar hem toe... en dan pesten ze hem de hele nacht. En dan kan hij niets aan doen, want hij is klein. En dan, als hij overdag weer wegdroomt, dan denkt hij aan zijn moeder. Ver weg, in de diepe zee. Goed. Voor nummer vier is aangeschoven president Obama. Goedenavond, Obama. Barack, heb jij de foto's al gezien van een dode binladen? Yes. Aha. En uh, even dubbelchecken, wie stond daar op die foto's? It was hem. Oké. Okay. Ik geloof je toch niet, Obama. Barack, uh, waarom zet je die dingen niet gewoon op internet? You know, um we discuss this internally. Uh keeping in mind that we are absolutely certain this was him. We've done DNA uh sampling uh sampling and testing uh and and so there is no doubt that we killed Osama bin Laden. Okay. Okay. Maar toch een fotootje die kunnen gewoon op in zit. We gaan echt echt echt zeker weten. Ah.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 Gesproken. De 25-jarige vrouw verdween op 17 september na een avondje stappen met haar collega's. En haar bevroren lichaam werd op eerste kerstdag aangetroffen op een landweggetje. En ze bleek te zijn gewurgd. Op twee dan, de herdenking. Gisteren werd de Tweede Wereldoorlog herdacht. Onder, de, onder andere op de Dam in Amsterdam. En in heel Nederland hing de vlag halstok. Als je dan s ochtends uh, de vlag gaat hijsen, pak je eerst het lusje van uh, bovenaan de vlag. Bij het rood zit dat. andere einde van het hijskoord neem je tezamen met... Het onderste koord van de vlag legt er dan een knoop ook in. Ook weer een slipsteek. En dan hij is, hem, uh, hij is hem helemaal in top. Ja, of in het geval van 4 mei dus half stok. Een secuur klusje. En ook een klusje dat bol staat van de regels en de protocollen. En als je het fout doet, dan sla je mooi een en flate figuur. Gelukkig is er in dat soort momenten, als je het even helemaal niet meer weet... gelukkig is er dan vlaggenman Nou ja, ik als vlaggenman uh, let er natuurlijk wel op. En dan zie je toch wel, wel regelmatig dat het niet helemaal gaat zoals het, uh, zoals het hoort. Bijvoorbeeld uh, toch op bevrijdingsdag de oranje wimpel erbij. Wat, uh, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Dat is alleen op de verjaardag van uh, leden van het koninklijk Huis en op Koninginnedag. Dus uh, ja, het is niet helemaal bekend. Maar uh, je merkt wel dat uh, mensen toch willen weten ja, hoe zit het nou eigenlijk met uh, het vlaggenprotocol. Dankjewel, Vlaggenman. We hebben weer wat geleerd. Tot slot nog nummer 1, dat is de viering van Bevrijdingsdag. Vanmorgen werd het vuur ontstoken in Wageningen door premier Rutte. Ik wens iedereen in Nederland vandaag een prachtig en fantastisch feest toe. En beste mensen, wat ik jullie nu wil vragen is om even met mij... want het vuur is een aantocht. Het is bijna hier. Het Bevrijdingsvuur is bijna hier. Geef alsjeblieft een heel stevig applaus om de lopers met het vuur... Die laatste meters extra ondersteuning te geven. Want ze komen eraan. Echt heel... Ik zie ze daar. Een momentje nog. Daar komen ze. Het komt eraan. Het vuur. Het duurt niet lang meer. Want het vuur is een aantocht. Het bevrijdingsvuur is bijna hier. Geef alsjeblieft een heel stevig applaus. Het is bijna hier. Het bevrijdingsvuur is bijna hier. Die laatste meters extra ondersteuning te geven. Ik wens jullie nogmaals een prachtige dag toe. Tot snel. Nou, en toen was het natuurlijk lekker partyhardy in de cities. Op veertien plekken ging het dak eraf en kon je lekker dansen, jongen. Hier zitten twee dames. De een heeft een groen mutsje op en de ander zit steeds met de vingers in de oren. Ja, vanwege de enorme herrie. Bevrijdingsfestival, mevrouw. Ja, ja een festival kan gewoon le leuke, gezellige muziek zijn. Maar dit is gebonk, gebonk en nog eens gebonk. <laughs> Oké, okay, gezellig. Ja, is voor de jongeren ook een beetje, hè? Ja, ja en die worden allemaal gehoorgeschoord. Goed, al die mensen die dus gehoor gestoord werden, hadden wel een leuke tijd. Maar het is natuurlijk ook meer zo'n bevrijdingsdag. Het is uiteraard meer. Of zeggen we dat nu omdat het zo hoort? Het is voor mij wel belangrijk, ook al is het van voor mijn tijd, maar toch. Wat betekent het voor jullie? Ja, ik weet nog niet. Uh, ik moest hierheen van mijn moeder. Ja, lekker betrokken weer. Nee, jongen. Dan wij, journalisten, programmamakers. Wij werken altijd met trots in ons hart. Op een dag als vandaag, dan gaan we het land in. En dan vertellen we over de oorlog en ook over de vrijheid. En dat doen we niet voor de feestjes en ook niet voor de drank. Nee, dat doen we maar voor één ding. Omdat we met de helikopter mogen. Ja, dat was een ritje. Dus, uh, er is een hoop herrie daarbinnen, maar... Ja, gaaf, hoor. Echt gaaf. Ja, heel graag. Ja, ik kan niet anders zeggen dat het te gek is. Die vlucht was wederom top. Nou, dat was een hele bijzondere vlucht. Uh, afgezien van dat alle vluchten voor zover echt enorm bijzonder zijn geweest. Komt de helikopter uit, staat er een taxi klaar. is dus een beetje bekendend van te horen, maar... <laughs> gewoon, wie maakt dit mee? Ja, mijn droom is dat, hè, later. Mijn droom, mijn. <laughs> en dat was het voor vandaag. Tot morgen weer. Dankjewel, Luc. Morgen, tijdens uh, de internationale anti-dieetdag... wordt er stilgestaan bij de gevaren van diëten. Ja, maar gevaren of niet, dieetboeken die verkopen altijd als een trein. Wie heeft er niet een Montagnac of een Sonja Bakker van Dr. Frank in de kast staan? We gaan terug in de tijd, want wanneer zijn dieetboeken eigenlijk zo populair geworden? Dr. Frank, himself. goedenavond. Goedenavond. Ja, wat was nou het eerste echte dieetboek dat een, dat een bestseller werd? Nou, voor zover ik weet, dan gaan we terug tot de 19e eeuw... En dat boek heb ik in, in mijn bezit. Dat is een boek van William Benting. en mm -hmm. uh, Dat komt uit 1863, 1864 is dat een beetje op de markt gekomen. En voor zover ik kan nagaan, gaan, was dat een bestseller. En hij verkocht er in ieder geval meer in Londen dan de Bijbel. Meer dan de Bijbel? Meer zo. dan de Bijbel. En dat was in die tijd heel bijzonder. Ja. Ja. Dat zegt nu niet veel meer natuurlijk. Maar toen, hè, dat is toch. Want dat praten we praten wel al 150 jaar geleden, was dat heel bijzonder. Ik loop er nu naartoe en ik pak hem nu in mijn hand. Want ik heb een exemplaar, een derde druk. Dat is de mooiste druk. Ja. Die heb ik op de kop kunnen tikken op een veiling in Amerika. Het kostte me een kleine duizend dollar. Maar ik heb hem wel in mijn bezit. Het is 64 pagina's. En wat staat erin? Nou ja, je moet een klein beetje de Engelse taalmachtig zijn, maar het is verschrikkelijk leuk. Die man heeft een understatement, hij heeft Engelse humor. Je moet bedenken, hij was een doodgraver. Hij bracht ja. dus mensen ten graven. Maar hij was zelf veel te dik. En niet zo idiotiek als mijn gemiddelde patiënt. Hij had een BMI van 34 en mijn gemiddelde patiënt heeft een BMI van 37. Maar goed, als je klein bent, en, dan, hij had een hele dikke buik. En hij was zo dik dat hij achterstevoren... De trap af moest, anders kon hij niet beneden komen. Hij zag de treden niet meer, kon de vreders niet meer vastmaken. Sliep onrustig, had waarschijnlijk een beetje slapenpneu. Ja. En hij werd doof. En toen kwam hij bij een k arts En die kano-arts heette William Harvey. Ja. En die dacht dat zijn doofheid hè, van William Benting, de mm -hmm. patiënt, kwam door zijn overgewicht. Nou, dat is niet zo, dat weten we nu. Maar die Harvey, die was net op congres geweest in Parijs. En naar Parijs er zat een hele beroemde fysioloog, dat is een, dat is, ja, een soort, soort, soort medische ontdekkingsreiziger, die, had heel, die heeft heel veel kennis van, van, van ziektebeelden en van processen. Dat was Claude Benard. Iedere medische student in Nederland kent Claude Benard. Daar krijgen we allemaal die, die theorieën wat die man heeft ontdekt. Daar worden we nog steeds mee, mee lastig gevallen, zou ik bijna zeggen. Maar goed, die had een, een, een dieet bedacht. Die had, die had gezegd van joh. Uh, wij, uh, wij hebben ontdekt dat die leven, die maakt allemaal zoete door stoffen. En die, dat, dat, dat, dat noemden ze toen sagrines, dus ze wisten helemaal niet wat dat was. Nee? Maar mensen worden dik van meel, dat was de idee van, uh, uh, van Bernard. En dat nam die William Harvey mee naar Engeland En die, die, dat klopt ook wel, die veestapel, die kan natuurlijk maïs en die kan gegaan. En uh, die werden vet gemest. en dus ik, Toen begon er een beetje het idee te ontstaan van uh, uh, meel, dus, dus, dus, dus suikers... Dat zijn, dat zijn vetmesters. Aha, en, dus toen kreeg je een meelarm dieet. Hij kreeg dus een uh, farnetianus arm dieet. Dus geen koolhydraten. Hoe is het woord koolhydraten? Dus was in die tijd nog nauwelijks kenden. Mm -hmm. Dus die, die benting, die begon af te vallen voor het eerst van zijn leven. En die had werkelijk alle diëten uit die tijd gedaan. Die had in uh, baden gelegen. Die had zelfs laxantia gebruikt van die pureermiddeltjes. weet je, om, om leeg te lopen. Alles hadden ze gedaan. En, en benting kon niet afvallen. En hij is vanaf dat moment... Precies een kilo per maand tot de rest van zijn leven afgevallen. Hij was 72 kilo toen hij op 81 jaar leeftijd overleed. Wat een mooi verhaal. En die Benting ja. die denkt van dat, dat ga ik opschrijven. Dus hij geeft een boekje, en, en jullie kunnen dat uh, terugvinden op mijn website, Dr. Frank Co. Daar, ja, daar, uh, wij, wij twitteren het ook zo meteen even, okay, dan kunnen mensen het meteen... Het meteen uh, ja. uh, maar dat boekje kan je ook downloaden, en dat is verschrikkelijk leuk om te zien. Dat heet Letter on Corpulence. En als we nu dat, dat dieet nu zouden, nog zouden doen, uit 1863, nou, heeft dat ik, zin nu? Ik, ja, alles heeft zin. Kijk, als je wilt afvallen, dan kan maar op drie manieren... Dat kan door een dieet te gebruiken, dat kan door meer te gaan bewegen... En dat kan door je maag eruit laten sleutelen en je darmen om te laten draaien. Maar dat zijn wel rigoureuze technieken. Dus een dieet is over het algemeen het meest voor de hand liggende. Gewoon een male dieet. Nou, dat heeft die Benting dus ja. uh, ontwikkeld. En dat is zo'n eigen leven gaan leiden. Het grappige is dat is in 1956 in het meest veraand van het tijdschrift de Lancet door een professor Kekwick, nog eens een keer besproken. En die heeft toen uitgezocht wat klopte en heeft die wetenschappelijke experimenten gedaan. En inderdaad. En Mensen, als ze meel kregen, dus, dus koolhydraten, dan werden ze dikker, gaf hij zijn eiwit of vetten, dan vielen ze af. En dat artikel is in 1965 nog een keer door een andere professor onderzocht, en zeker Pennington. Mm -hmm. En dat artikel werd gelezen door een hele ijverige Amerikaanse student die een opleiding was voor cardiologie, voor cardioloog. En dat was Robert Atkins. Ah, en dus dan zijn we terecht bij... Hij ja. heeft, het on, nee, heeft het overgenomen in feiten van, van William Benting, dat ja. geen dokter was, maar een doodgraver. <laughs> Goed om in, in je oren te klopen als je luistert, als je wil afvallen, dan komt dat van een doodgraver. Inter interessant feit. Allemaal na te lezen ook dit hele verhaal van dokter Frank. En het, uh, de link is te vinden via twitter.com slash Dokter Frank, dank u wel. Heel graag gedaan. Tot ziens. Den Haag is uitgestorven. Het is namelijk mei reces. Onze man in Den Haag, Syrard van Lieden, vindt dat de Kamerleden... wel heel veel vakantie hebben. Zometeen meer hierover. En we bellen met New York. Uh, Obama die heeft een kans gelegd bij Ground Zero. En onze correspondent Michiel, Michiel Vos die was erbij en die keek naar. En wil je ook hier meekijken in de studio? Dat kan en2.nl. be cold, Why? en Ella en Clark, wherever I go. Jij hebt je laten belukkeren. Mevrouw, de voorzitter. Ja, het is donderdag, dus tijd voor politiek. Met onze man in Den Haag, Sievert van Lien de Goedenavond. Hoi Willemijn. Vers terug van het bevrijdingsfestival in Haarlem. Ja, heerlijk. Ja, mos, Triggerfinger. Ja, mijn haar zat gelijk goed. Natuurlijk, <lacht> mijn vinger. Hart genoeg. Ik je Heerlijk. En gesprongen. En gesprongen. Dat zou je er niet verwachten bij jou, maar ik ben jou een keer terechtgekomen op Lowlands. Dat Het ging ook helemaal... Ja, maar moet ik nou gaan taartje. beginnen over jouw stoer pakje? Nee, laten we beginnen, <lacht> eh, willen wij? Nee, laten we daar niet over hebben. Dat was, een, dat, was, dat was een mooie avond. Ja, het Binnenhof is leeg. Daar hebben we het over. De Tweede Kamer is, uh, is weer eens op reces. Um, het meireces heet dat officieel ook zo? Ja. Of niet? Ja. En, en, en nou, jij, jij, jij ergert je daar eigenlijk een beetje aan. ja. Oh, Willemijn, ik bedoel, als semi-ambtenaren zouden we vandaag vrij moeten zijn. We zijn hier vandaag. Maar wil je echt vakantie? word dan vooral in Nederland heel snel politicus. En dan krijg je dus 15 weken vakantie per jaar. Nou ja, een beetje zonder dol. Uh, de, de Kamer die begint elke dinsdagmorgen trouw met vergaderen. En uh, tot donderdagavond, of donderdagmiddag, donderdagavond, soms donderdagnacht. En dan, uh, dan zijn ze alweer klaar met werken na drie dagen. En he hebben dan gewoon twee vrije dagen uh, per week om het anders te doen. En 15 weken om gewoon lekker vakantie te vieren, dienstreis te maken, bij te lezen. Nou, dat lijkt me een heerlijk leven. Daar hoef je als metselaar of als radiomaker niet om te komen. Ja, maar euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, dan mag ik daar even tegen inbrengen? Nee, maar even serieus. Uh, een tijdje geleden was Hero Bringman hier. En ja goed, die zei, Ik moet het maar van iemand aannemen. Maar die zei, ik werk hartstikke hard. Ik werk zo'n 80 uur per week. Mij lief nog laatst in een boekje. Die zei ook, mensen moeten het niet zo zeuren over kamerleden. Want de meesten werken ook 60 uur per week er wordt toch best wel hard gewerkt, dan heb je het ook verdiend. Ze zijn niet lui, dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat ze drie dagen per week vergaderen... en de rest voor andere dingen kunnen gebruiken. En waar het mij eigenlijk veel meer om gaat... is als je kijkt, hè, waarom hebben we nou 15 weken uh, reces? Dat is eigenlijk, uh, gaan we even terug naar 1887... toen werd de grondwet gewijzigd. Mm. We hadden namelijk een paar christelijke politici... die geen zin hadden om op zondag te reizen. Ze kwamen per koets naar Den Haag toe. Uh, dus op maandag was reisdag, dinsdag werd er begonnen. Donderdag hetzelfde verhaal, donderdagavond klaar. Vrijdag reed men naar huis en dan ging moeder de vrouw een potje koken. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal hoe de wereld nu werkt. Uh, politici zitten binnen een uur of soms twee uur van, van de Kamer... of wonen in Den Haag. En hebben dus gewoon de, de maandag en de vrijdag... om met de fractie te overleggen, op werkbezoek te gaan, heel hard te werken. Uh, maar dat konden ze vroeger niet, op die maandag en vrijdag. En daarom was het 15 weken recess om dan die werkbezoek te doen... dan bij te lezen, dan een beetje bij te komen. En al die zaken die kunnen nu veel beter in een compactere werkweek... omdat Kamerleden helemaal niet meer per koets naar Den Haag gaan. Linda Voortman, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. Nou, je hoort het. Het kan best wel in die dagen dat jullie toch niet uh, in de Tweede Kamer hoeven te zijn. En dan kan het recess wat korter. Ja, ik hoor het inderdaad. Ik hoor, uh, zie je het zeggen, er wordt drie dagen per week vergaderd. Uh, maar laten we wel weten, vergaderen dat is natuurlijk niet het enige aspect waar je je mee bezighoudt in de politiek. Ik hou me ook juist heel veel bezig met werkbezoeken. Bijvoorbeeld in dit reces. Ik ga elke dag op werkbezoek. Daar heb je juist die recessen heel hard voor nodig. Ik ga volgende week naar een organisatie voor gehandicapten toe. Ik ga naar een, een organisatie uh, die zich bezighoudt met uh, persoonsgebonden budgetten. Ik ga naar uh, het stadsdeel Feyenoord toe. Daar hoor ik het uh, ja, helemaal lukt op. En u dat dat niet. En dat hoort in de... ook heel erg wel bij politiek. Ja, absoluut. En als je op vrijdag in de Kamer komt, dan is het daar ook ongeveer uitgestorven. Dan zijn de Kamerleden het land in, over het algemeen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en dat, dat, dat kunt u toch uitgebreid in 35 weken in het jaar doen? En dan heeft u... Nou, uh, daar heeft u dan nog 15 weken recessen voor nodig? En, nou, ik, ik gebruik daar mijn vrijdagen inderdaad ook voor... Maar juist in de recessen kan ik nog weer wat extra tijd daarin steken. En die kan ik steken in inderdaad die werkbezoeken. Daar heb ik ook mijn recessen uh, uh, voor nodig. En verder is het ook goed om af en toe nog eventjes wat tijd te hebben... om ook eens over wat langetermijnzaken na te denken. Over wetsvoorstellen bijvoorbeeld. En ik vind het ook heel terecht wat Willemijn het aangaf. Een beetje vrije tijd, omdat je zoveel uur maakt, dat mag best wel. Maar nou, de, de, de, het is mooi dat ik het even voor u heb opgenomen. Maar ik, ik wil toch even... die werkbezoeken, dat klinkt altijd heel erg... nou, oké, okay, werkbezoek zal wel nuttig zijn. Maar wat doet u daar eigenlijk? Ik bedoel, een werkbezoek, dan gaat u ergens kijken... op het terrein waar u iets over te zeggen heeft. En dan? Gaat u, mm -hmm. Loopt u dan mee? Of, de, dat zegt is, me zo weinig. Dat is uh, heel verschillend. Hè? Ik, uh, uh, deze weken... Kijk, ik ben uh, woordvoerder zorg en woordvoerder uh, wonen... namens GroenLinks in de Kamer. Dus ik uh, ben bezig met onderwerpen die... ...op die onderwerpen uh, spelen. Mijn fractiegenoot Marco Peters bijvoorbeeld, die zit volgende week een hele week in Cairo. Zij dus hij is woordvoerder buitenland. Dus dat ligt heel erg aan de portefeuilles waar je je mee bezighoudt. Nou, in mijn geval, er komen uh, allerlei plannen aan op het gebied van persoonsgebonden budgetten. Er spelen ook allerlei zaken op het gebied van uh, de overschrijding in de zorg, hè, dat het pakket kleiner uh, uh, zou moeten... Uh, dus dat zijn allemaal onderwerpen waar ik me mee bezighoud. Ja, maar wat, dan gaat u daar, daar praten met die mensen I? over. Precies. Ja. Wie kan mij daar meer van vertellen? Ik wil niet alleen vertrouwen op de informatie die het kabinet mij aangeeft... maar juist ook op de informatie die ik vanuit het veld kan krijgen. Hé, hey, en uh, als je nu kijkt naar deze hey, week... je hebt niet meer knikkerd, knikkerd. <laughs> Ik zal u uh, heerlijke foes als u dat wil. Uh, zeg maar je, hoor. Oh. <laughs> Dank u wel. <laughs> uh, als je nu kijkt naar, uh, uh, naar nieuwsport, Het is gewoon open. Hè? Uh, het kabinet uh, blijft ook gewoon werken. Moet bijvoorbeeld, uh, u had het net over de zorg. 2 miljard in tegenvallers gaan verwerken. Worden die recessen nou eigenlijk ook gebruikt voor achter de schermen? Is wat overleg van hoe gaan we dat nou doen? En uh, hoe gaan we dat aftikken? Gaan, die, gaan, gaan al die lobbyisten bijvoorbeeld, die gaan ook niet op vakantie. Die blijven ook in NieuwSport uh, slingeren. Dus wordt er nog steeds een politiek gedaan eigenlijk rondom het Binnenhof? Nou ja, kijk, uh, uh, ambtenaren en het kabinet zijn natuurlijk wel uh, uh, druk bezig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet zoveel in Nieuwspoort kom. Dus wat Gelukkig het maar. Is gebeurd, uh, dat weet ik niet. Um, maar ik denk dat uh, uh, op, het, op dat gebied hè, van hoe worden die bezuinigingen ingevuld... daar zal zeker deze tijd nog heel veel uh, uh, op spelen, ja. Maar overigens, uh, uh, uw uh, fractiegenote uh, Tovik Dibi die is gewoon lekker op vakantie, hoor. Die hebben we ook even gebeld. Hmm. Dus het is echt ja. niet dat iedereen heel keihard aan het werk bezoeken is. Nee, precies. Maar dan noem je net iemand, hè, Tof, die het heel hard <lacht> heeft geweest. Zo, dat kan hij ook. Over de verwisseling nee, uh, uh, met Sahar, daar heeft hij zoveel tijd in gestoken... Dan vind ik dat hij echt wel even twee weken rust mag hebben. Ja, maar ja, dat is ook niet de enige. Hè? Er zijn natuurlijk echt wel mensen die wel meer kamerleden die gewoon lekker op vakantie gaan. Ja, maar nou ja, ik vind het er een beetje van afhangen... wat je voor die tijd uh, gedaan hebt. Als je hard gewerkt hebt, zoals Tovik, uh, zoals veel van mijn fractiegenoten, dan vind ik het prima. Hm. Ja, maar... Ja, ik wil niet heel vervelend doen... maar het zijn toch heel veel mensen die gewoon heel hard werken... en toch in Nederland met uh, 21 tot 24 vakantiedagen... Uh, de deur uit moeten? Ja, maar dan zeg je het al, vakantiedagen. Een reces is geen vakantie. Nee, maar dus zo, dus sommige die mensen... Die metselaar, die, metselaar die heeft een week of e vier vrij per excuses, jaar. Excuses, maar u zegt net twee weken op vakantie. Dat heeft hij wel verdiend. Dan komen we op veertien. Dus dan zijn we toch gewoon heerlijk op vakantie te gaan. Ik vraag me af hoeveel mensen veertien dagen op vakantie kunnen uh, zo in deze nou ja, maand. Goed. Uh, hij heeft ook heel veel uren uh, uh, gemaakt natuurlijk. Hè? Je had het bijvoorbeeld net over, uh, over een metselaar. Nou, die heeft een week of vier vrij per jaar. Als ik dan naar mezelf kijk, één week met kerst, een paar dagen nu... en dan een paar weken in de zomer. Dat is heel erg vergelijkbaar met zo'n metselaar. We gaan er niet uitkomen, denk ik. Ik denk het ook niet. <lacht> Sirius vindt het maar onzin. Ik zeg, uh, schaf die koets af en begin op maandag. <lacht> Goed. Goed, Linda Voortman van GroenLinks, die werkt er hard voor... Nog wel, toch? Dank u wel tot, uh, ook. Tot, tot u ook genoeg heeft gedaan, zoals Siewert. En dan mag u ook met vakantie. Nou, volgende keer graag je zeggen. <laughs> Doen we dat. Goeie, je okay. bent heel jong, hè? Ja, ik zeg 21, dat. Ja. ja, god, je bent jonger dan ik. Dat zeg ik, ja. Vanaf, vanaf <laughs> nu zeg ik je. Linda Voortman, dank je wel. Oké. Okay, Succes hoi. met de werkbezoeken enzovoort. Siewert van Liene, dank je wel. <laughs> en tot volgende week. Hoi, Exit Holland. Ja, van de Hollandse politiek naar Istanbul. Birgit Ingenhoes, die woont daar in Turkije, in Istanbul. Birgit, goedenavond. Goedenavond. Je bent boos? Ja. Waarom? Uh, nou ja, ze hebben het weer voor elkaar hier hè. Op de dag van de bevrijding in Nederland uh, worden we hier aan banden gelegd. Het is echt niet normaal. De internet uh, wordt helemaal aan banden gelegd hier. Oh. Verboden woorden, lijsten met verboden woorden, filters die worden toegepast. Allemaal in het kader van de censuur. Het lijkt hier wel uh, een een of andere communistische republiek. En, en, en wat voor woorden mogen dan niet meer, bijvoorbeeld? Oh, woorden, ja, die, die vallen dan weer in drie categorieën. Maar de, de categorieën, vooral met woorden die, die dus een, een, een seksuele betekenis kunnen hebben... ...zoals uh, je schoonzus, of uh, blondie, uh, maar dan de Turkse equivalenten daarvan... ...of zelfs het woord verboden wordt verboden. Dat, Dat vind ik helemaal prachtig. een heel prachtige. raar land, Turkije, waar je schoonzus al meteen ja. een seksuele lading heeft. Heel ja, en er was al zoveel hier uh, gecensureerd, maar ja. dan ging iedereen uh, met de DNS-stellingen uh, zitten, zitten rommelen. En dan kwam je er wel omheen. Zelfs websites zoals YouTube en, en uh, Blogspot en zo, die waren allemaal uh, gecensureerd. Ja. Maar wat nu aan de hand is, is nu vanaf 22 augustus gaat er een, uh, een, uh, een wet in werking... Mm -hmm. die dus uh, internetproviders... Uh, uh, ver verplicht om aan hun consumenten dus een filter aan te bieden en dat zijn vier filters en dan moet je dan maar uitkiezen welke filter je wil de familiefilter, de kinderfilter, uh, standaardfilter dus zij gaan eigenlijk bepalen wat jij te zien krijgt en dan gaan ze dan zogenaamde zwarte en witte lijsten maken mm -hmm. uh, van websites en, en aan de hand van die lijsten moeten worden dus de filters bepaald en eigenlijk bepaald wat jij te zien krijgt. Nou, dat kan dus niet. Doen, ben. Daarom ben ik boos. En, en elke site waar het woord schoonzus op staat, die kan jij dan vanaf dan niet meer lezen. Ja, of waar het in het domein uh, schoonzus in staat, of uh, tiener, uh, of uh, het woord uh, overweight, of uh, ja, of zo, of, uh, of naakt in, in de domeinnaam, die mm -hmm. wordt dan of niet toegekend, of je de access die wordt helemaal uh, ontzegd. Ja, lijkt, die wordt gewoon zwart gezet. Het lijkt China wel. Ja. Ja, nou, ze staan Turkije staat inderdaad in de top vijf uh, van uh, landen met de meeste censuur. Ja, China en, en Cuba en uh, wat heb je nog meer? Uh, ja, Turkije dan. Uh, nou, en is, is hier nog iets aan te doen of, of deze wet uh, gaat gewoon door? Nou ja, er zijn natuurlijk... Uh, ik bedoel, er staat hier al heel veel op zwart, hoor. Heel veel sites zijn al gecensureerd en daar kunnen we echt niks aan doen. Maar als we nu dus mensen gaan beboeten omdat je met je DNS-instellingen hebt gerommeld. Ja, dat, dat, dat gaat bij mij te ver. En ik denk ook niet dat ze dat helemaal kunnen doen. Ik bedoel, komen ze wat bij mij in je huis hier in Russia houden... om te kijken waar mijn iPhone opgesteld is? Ja, precies. Bedoel, Hoe gaan ze dat... het controleren? Dat is ook nog een. Uh... Hoe ga, ja, ja, precies. Dus, en ik ben dan gewoon een domme buitenlander natuurlijk. Hè. Ik stap dan in één keer geen Turks meer. <laughs> precies. het EOS dus over de uh, uh, uh, internetcensuur in Turkije. Dankjewel en uh, sterkte ermee. <laughs> oh, je dankjewel.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 In Amsterdam is het bevrijdingsconcert op de Amstel aan de gang... in aanwezigheid van koningin Beatrix. Het wordt verzorgd door het Geldersorkest Orkest... en vormt de afsluiting van de viering van Bevrijdingsdag. Langs de Amstel staan duizenden belangstellenden.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 President Obama van de Verenigde Staten die heeft vandaag Ground Zero uh, bezocht... Uh, voor het eerst sinds de dood van Osama Bin Laden, uiteraard. En, um, hij is daar net vertrokken en correspondent in New York Michiel Vos die was daar ook bij. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, je stond er natuurlijk met je neus bovenop. Wat heb je allemaal uh, kunnen zien? Nou, ik moet eerlijk zeggen, met mijn neus bovenop, dat had ik graag gewild. Dat zou iedereen wel willen, maar de pers en überhaupt het publiek werd er redelijk op afstand gehouden. Het was een beetje chaos, omdat niet alleen de president er was, maar ook de burgemeester, gouverneurs, leden van het Huis van Afgevaardigden. En het was ook een beetje de intentie van het Witte Huis om er weliswaar te zijn met de president, maar ook om het een beetje low profile te houden. Ze wilden niet al te zeer de vlag uithangen, want dan zouden ze ervan worden beschuldigd om... De dood van Bin Laden en 9-11 en Ground Zero, et cetera, voor propaganda doeleinden te gebruiken. Zie George Bush, en dat willen ze niet. Ja, ja, ja. Dus er ja, was een zekere afstand is... gecreëerd. Er waren bijvoorbeeld wel camera's, maar die stonden op afstand. En fotografen, ja. maar die stonden op afstand. Ja, en een, en een beetje dubbel, hè? Wel er naar naartoe gaan, maar dan net doen alsof het niet voor de PR is. Nou ja, het is, dat, heb je helemaal, dat, dat zie je goed. Het is een, het is een linkspelletje, want hè, Bush gebruikte Ground Zero te veel en ja. 9-11 voor politieke doeleinden. Dat wil Obama niet, dat is niet zijn stijl. Maar goed, hij staat er dan wel vier dagen na de dood van Bin Laden. Ja. ja, zegt het Witte Huis, we moeten wel, want we sluiten immers een hoofdstuk af. We willen het, zeg maar, vieren tussen aanhalingstekens of gedenken. Maar we kunnen het niet al te openlijk doen. het is een fine line. Hij gaf uh, overigens geen speech daar. Dat zal wel vanwege dezelfde reden zijn dat hij niet uh, yes. te veel de nadruk erop wil leggen. Maar um, hij heeft wel even gesproken in de brandweerkazerne. En daar hebben we een fragmentje van. I want to just come up here to thank you. I want to thank you. ...from the bottom of my heart and on behalf of the American people... ...for the sacrifices that you make every single day. You're always going to have a president who's got your back. A president who's what? Wat zei hij nou? Who's got yeah, uh, who your back, I think, that Het he okay. is veel bedankt, veel bedankt, bedankt, yeah. bedankt. Want uh, eens in de zoveel tijd moet elke president in uh, post 9-11... ...moet elke president zo nu en dan naar Ground Zero om daar bandwieliden... ...en politieagenten en Weduwe te ontmoeten. Dat hoort er nu eenmaal bij. Dat is nu eenmaal neergezet op 11 september 2001. En dat zal voorlopig wel zo blijven. En dat deed dus Obama vandaag voor het eerst, zoals je al zei, als president. Hij was hier eerder al in 2008 als kandidaat, maar nooit als president. Mm -hmm. En ja, dat, is, dat moet hij dan even goed doen. Maar dat mag dus hè, nogmaals niet al te veel als circusmeester. Want dan loopt het iets te veel. Het mag niet als Donald Trump. Hij moet er duidelijk staan als ingetogen president. Die weliswaar natuurlijk een goede week heeft met hè, Bin Laden achter ja. de kiezen. Maar... Nou ja, maar, maar lukte hem dat ook? Stond hij daar als ingetogen president? Ja, want dat gaat hem redelijk natuurlijk af natuurlijk. Het is ja. niet een, een enorme showboat, dus dit gaat hem wel nee. makkelijk af, vind ja. ik. Hij schudt handen, uh, hij praat zachtjes uh, met gebogen hoofd... met uh, verschillende nabestaanden die natuurlijk uh, allemaal camera ready zijn... en goed zijn uitgezocht. En daar staan uh, veel van Ierse afkomstige brandweerlieden. Dat zijn een beetje de helden van New York. Dat doet het natuurlijk allemaal goed. Hij hoeft niet zo heel veel te doen, wil dit deze dag... Uh, Goed lukken. Bij dat, in die brandweerzijn waar je net dat stukje van liet horen, daar eet hij dan zeg maar, een soort Amerikaanse versie van de Wiener Schnitzel met de brandweerlieden. Dat ze de hele ochtend hebben staan koken. Ja, dan komt dan zo'n brandweerman, zo'n breedgeschouderde brandweerman met snor, komt dat dan vertellen voor de camera's. Ja, dat doet het goed. maar wa wa waarom een Wiener Schnitzel trouwens? Wat? Nou ja, dat is dan, uh, ze eten dan viel, uh, uh, kalfsvlees, ja. dat is een beetje Italiaans. En zeg maar voor de gewone man, en dat is wat iedereen denkt, dat brandweerlieden de hele en dat, ja, dat doet hij dan goed. En dan, guess what? De, de president was eigenlijk een hele gewone jongen, volgens deze brandweerman. Ja, ah, natuurlijk was hij dan. Ach, ja, ja, Kijk, dat. Kijk, en daar komen ik. we dan allemaal achter. Hè. Ook Obama, torabele Obama, kan dit soort dingen toch echt. Ja, je valt af en toe even weg, maar we, we, we begrijpen de ja, strekking je van je verhaal. Ja, neem aan dat je het niet expres doet. Um, wat, uh, er, er waren ook wat mensen bij, hè? De, uh, Guiano was erbij. Um... Ja, er waren inderdaad. Giuliani, natuurlijk, de, de, de Mr. Mayor, ik, toen ja. in 2001 was erbij. Belangrijk, omdat dat een vooraanstaand Republikein is. Die, natuurlijk, politiek gezien, erg een tegenstander is van Obama. En, natuurlijk, presidentiële ambities heeft volgend jaar, in 2012. Mm -hmm. En iemand die. Laten we zeggen, veel harder wil uitpakken als het gaat om terrorisme en eh, ondervragen en waterboarden. En weet je wat, dat soort dingen. En black sites, dus ondervragen op rare locaties in Oost-Europa, dat vindt hij helemaal geen probleem. Obama vindt dat wat moeilijker. Mm. Dus die zaten samen in de auto voor een deel van het programma. En er was natuurlijk hè, de. De, de, de, de nogal in het oog lopende republikeinse gouverneur van New Jersey en de democratische gouverneur van New York en politici. Iedereen moet daar natuurlijk bij zijn want de president is een dag in zaal. In ja. en, en, de, en de boodschap is dan, neem ik aan, moet je kijken hoe gezellig wij het met elkaar kunnen vinden, democraten ja, en republikeinen. Ja, maar Je zag toch echt dat Obama het redelijk serieus hield en redelijk ver weg bleef van uh, schouder opslaan en, en ja, ja. lachen. En zelfs met de brandweermannen, waarmee je, waarmee je al snel een soort uh, oude jongens krentenbrood sfeer hebt. Want dat, dat zijn brandweermannen al eenmaal. Het zijn ja. van die soort gewone jongens met wie je kan lachen. <laughs> uh, moet je, hij, ik, ik, ik merkte heel duidelijk dat de sfeer was van laten we het niet al te gezellig maken. We zijn hier immers in de aanloop van tien jaar 9-11. Wat nog ja. steeds een enorm ja, wond is in New York. Ik, bedoel, ik zit nu wel weer thuis, maar het is maar een kilometer vandaan. Ja. En, en Obama had ook nog Bush uitgenodigd. Ja, hij heeft ook George Bush uitgenodigd dat voor datzelfde... Symbolische idee van hè, nu Bin Laden is gepakt, is dat hoofdstuk een beetje afgesloten en mm -hmm. kunnen we over dit onderwerp, over dit dossier, zeg maar, een beetje bij elkaar komen. Unity, hoe heet het dan altijd? Hè? Dit is immers een Amerikaanse overwinning, niet zozeer een democratische overwinning of een republikeinse overwinning. Bush heeft, zoals we weten, uh, vriendelijk bedankt. Hij zegt er is maar één president en dat is op dit moment Obama, dat ben ik niet. Maar je merkt dat Obama natuurlijk een beetje op zoek is om er. Heel klein beetje politieke munt uit te slaan uit dit, zeg maar, deze beetje door Navy SEALs uitgevoerde heldendaad, om Osama Bin Laden uh, in het linker oog te schieten. Ja, ja, maar ja goed, begrijpelijk ook. Ik bedoel, hij had het ook even nodig, toch? Dat stond ook niet zo denk ik? de, in de pijlen. weer snel op. Ja. Even, even tot, tot slot nog even over die foto die hij maar niet gaat vrijgeven, die foto's. Um, dat gaat toch gewoon een keer uitlekken? Denken ze dat uh, daar in Amerika ook? Dat denken de meeste mensen wel, dat denk ik persoonlijk ook. Niet dat dat het nou echt goed doet. Maar uh, Obama is toch iemand die nog een keer in een interview deze week heeft benadrukt... ...dat is niet wat wij zijn. We gaan er niet mee te koop lopen met zo'n foto. Uh, ik wil niet dat een dergelijke foto nog meer aanzet tot Amerika-haat... ...of gevoelens van uh, ongenoegen, in ieder geval around ja. the world. Want voor veel mensen was Osama Bin Laden natuurlijk een soort... ...op een raar manier een voorbeeld of een symbool. En dat willen we niet al te veel aanwakkeren. We hebben hem nu... Uh, we hebben hem nu geliquideerd. En, uh, en, die, en die actie was al wat anders dan we in de eerste dag te horen kregen. Het was net iets minder heldhaftig dan we hadden ge gedacht. Laten we niet nog een keer zout op de wonden gooien... door ook nog eens een keer een foto, een waarschijnlijk gruwelijke foto, vrij te geven. Dat is zijn gedachte. Ja, ja Maar ja, het is een kwestie van tijd, denk ik, tot hij uitlegt. Ja, in, in, in, in, in deze tijden van, van al om tegenwoordig de, de, de theorie op internet is volgens mij hier weinig aan te doen. Dit gaat op een gegeven moment lekken. Nou, dan spreken we elkaar weer in ieder geval Michiel Vos vanuit New York. Dankjewel. Geen dank. Zometeen Ilko van der Linden. de man die op zijn vijftiende bevrijdingspop bedacht met uh, 100 gulden op zak, en ook nog een heleboel andere mega-evenementen. Na Kevin de Graaf. We'll mooie bevrijdingsdag. Waar gaat het over? Bij de kapper Rob in Zwolle. Goedenavond. Goedenavond Wilmijn. Je zal wel weinig klanten hebben gehad. Iedereen was natuurlijk naar de bevrijdingsfestivals. Tweede helft van de middag heel weinig. De helikopters vlogen over. Mijn kapsalon is dan ook niet zo heel ver van het festivalterrein af. En uh, ja, het is niet stil in de lucht. Het lawaai achter wel. Het was waarschijnlijk tijdens uh, Rankoen. Mm. En uh, er wordt uh, veel getwitterd, heb ik begrepen, dat, uh, dat het festivalterrein afgesloten is geweest voor een tijdje. We hebben natuurlijk een deel over gehad. Uh, uh, Vanmorgen waren er een paar mensen die vonden van, ja, moet het nou zoveel geld kosten? Ik vond, uh, dat maakt niet uit, want bevrijding vier je. Dat onderga je niet, dat bevier je. En als het nou wat geld kost of niet, is eigenlijk helemaal geen probleem. Ja, dat is nou net wat, precies wat de gasten uh, hiervoor zeiden. Uh, Ik heb het niet gehoord. Ilko van Linde, de. Linde, hij is de bedenker van de bevrijdingsfestivals. En die, zegt, die zegt precies hetzelfde als jij. Wat, niet zo log nou. wat vrij logisch is. Aangezien hij het heeft bedacht. Maar... Mogen onze huidige ja. luisteraars dat beseffen. Wat een geweldige. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb eigenlijk weinig bij dat toe te voegen. <laughs> nee, eigenlijk... Gaan we even... Ja, ik ben er door. Ja. Gaan we even naar uh, in Tilburg. Goedenavond. Dag, Dag Willemijn. Hallo. Hallo. Nou, het waren hier een beetje dezelfde onderwerpen als, als bij Rob. En natuurlijk uh, binnenladen. En uh, iedereen die maar via internet aan het zoeken is naar fotootjes van de drie anderen die daar zouden liggen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ze zelf niet gezien heb... maar ook absoluut niet gezocht heb, omdat mijn interesse daar niet ligt. Maar ik merk wel dat er mensen wel heel erg geïnteresseerd zijn... Ja. in het zoeken naar slachtoffers in deze. En natuurlijk, ja, 5 mei, dat dat veel geld kost. En, maar de algemene opinie was wel dat het ook echt wel geld moet blijven kosten. En beide, als ik jullie zo beluister, ja. toch wel het waard? Zo'n bevrijdingsfestival. Ja, absoluut voilà. denk ik dat het waard is en dat het moet blijven. Goed. Corné in Tilburg, Rob in Zwolle, ik wens jullie nog een prachtige avond en tot heel snel weer. Dankjewel. Oké, okay. oh ja. doeg! doeg. Met half de Man. Dit is Radio 1, VNM Today. Honderdduizenden mensen staan op dit moment bij een van de veertien bevrijdingsfestivals in Nederland. De oudste van die veertien is Bevrijdingspop in Haarlem, het festival waarmee de traditie van deze bevrijdingsfestivals begon in 19. 80 was dat, uh, georganiseerd door Ilko en de Anderen stond er toen op het affiche. En die Ilko, dat is Ilko van der Linden, Die hoort hem wel grinniken. Niet alleen de bedenker van de bevrijdingsfestivals... maar onder andere ook van uh, het 5 mei-concert op de Amstel, nu ook bezig. En van Races and Beat It en Dance for Life. En nog een heel groot megaproject waar we het zo meteen ook over gaan hebben. Ilko, goedenavond. Goedenavond, hallo. Je bent daar nu op het festivalterrein in Haarlem. En ja. volgens mij staat Kate Nash, die Engelse zangeres, nu op het podium, denk ik... Ja, ze is ja. ontzettend dronken. oh ja? Ja, dat gaat niet goed. Oh, grappig. Ze begon af en af half negen vanmorgen. Dus dat is echt, uh, oh. nou ja, volgens mij uh, valt ze zomaar en om. En hoe is het met jou, dronkenschap? Nee, helemaal niet. Nee, nee? hoor, niks. Ik, ben er, ik ben, je wil er helemaal bij blijven en ik uh, zit vreselijk te genieten. Ja. dit um, uh... Is 30, nee, zeg ik het goed. Ja, 30 jaar geleden dat jij dat hebt bedacht. Um, 31 al. Maar 31 al, maar dan maar liefst. Ja. Ja. Dan zou je denken dat je stok oud bent, maar dat valt enorm mee. Je, erover... <laughs> je, je was gewoon heel jong. Ik ben op 15 om een begonnen. Is het nog een beetje dezelfde sfeer als, als toen? Ja, ach, het is niet te vergelijken. Het is natuurlijk nu veel drukker. Ja. Maar ja, het is ook nog wel gewoon: als je zou willen voelen wat vrijheid is, dan doe je het wel hier. Het is iedereen is wel heel erg gewoon zichzelf en het is leuk en. Mensen kijken ernaar uit, genieten. En ja, hier wordt echt wel vrijheid gevierd. Ja, ja. 14 Bevrijdingsfestival, zei ik net al. Meer dan 750.000 bezoekers. Uh, ruim 250 bands. Heb ik hier op papier staan. Ongeveer 40 podia. Denk je dan, nou, dat heb ik dan toch niet zo gek gedaan in de loop van de jaren? <laughs> nou, het was. Uh... Nee, ja, natuurlijk ben ik er heel trots op. En, uh, en soms, vorig jaar hadden we zelfs een miljoen bezoekers. Ja. En het is uh, zelfs uitgegroeid tot het grootste jaarlijkse. Uh, thematische project voor jongeren in heel Europa. En dan allemaal toch maar gewoon heel klein begonnen. Ja, ja, want ik, ik heb ooit nog uh, in, in een heel erg verleden uh, stage gelopen... bij Bevrijdingspop in Haarlem. Dat oh, was leuk. En dan moest ik uh, info van, over de bands verzamelen. En, maar er was nog geen internet, dus dan zat ik dagen bij de fax te wachten. Dus dat is heel lang, <laughs> heel lang geleden. Inmiddels is het wel ietsje groter geworden. Maar even toen, toen jij dat hebt bedacht. Je was 15, Je had 100 gulden ja. op zak. Zo gaat het verhaal. Ja. Um, ja. Hoe kwam je hierbij, het Bevrijdingsfestival? Nou, mijn vader zat bij die voormalig verzetsgroep. En die liet mij het uh, programma zien... En die had zelf wel wat twijfel waarschijnlijk. Want ik zei, ja, dat is alleen maar voor kleuters en bejaarden. En uh, er moet wel iets gebeuren daarvoor, daartussenin. Nou ja, wat wil je dan? Ik zeg, ja, popmuziek natuurlijk. En uh, moet dat dan kosten? Dus ik zei, nou, uh, 100 gulden. En uh, wist ik veel. En ik uh, zat zelf ook in een beentje. En ik heb er allemaal beentjes bij gehaald. En uh, een zaaltje gratis geregeld. En. Uh, ja, ik, mijn ene broer was bodybuilder, dus ik zeg: jij doet de security. En mijn oudste broer deed, was advocaat, dus ik zeg: jij doet de contracten. En, uh, nou ja, en, en ik ben eigenlijk, is het nooit anders geworden. Als je gewoon aan iedereen vraagt te doen waar hij goed in is, dan kun je een hele grote project organiseren. Ja, want het, het draait helemaal op vrijwilligers, Nog steeds? Ja, is dat niet prachtig? Ik vind het echt gewoon zo verwarmend dat er gewoon een paar honderd mensen aan het bouwen slaan... en mm -hmm. hun schaarse vrije dagen opnemen om dit van de grond te tillen. En ja, daardoor uh, wordt het ook zo mooi, omdat je kan het wel verzinnen. En ik nogmaals, ik ben er ook heus echt wel trots op, maar wat... Ja, je, je, Een idee wordt niks als niet heel erg veel mensen het in hun hart sluiten... en, en, en ervoor aan de slag willen gaan. Maar je, toen jij 15 was, dacht je toen al van... dit, dit wordt een festival om, om de vrijheid te vieren? Of dacht je eigenlijk gewoon ja. een leuk feestje? Nee, nee, nee heel erg van... Uh, dat ik dacht van, ja, hoe krijg je die jongeren naar nou bij? En uh, en, en uh, moet toch niet terugkeren? En ik had uh, echt uh, in de nacht met een paar vrienden een groot spandoek gemaakt... waarop stond nooit meer fascisme. En dat stond ook al gelijk oh, uh, achter op het podium... <laughs> Ja, en bij uh, het vierde festival weet ik nog dat ik met allemaal, uh, allemaal Surinaamse en Nederlandse jongeren samen uh, allemaal voetjes en handjes op het ding heb getekend. En, uh, en en dat is nog in, steeds op, met, toch? Ja, en het is ja. nou wat leuk is, het eerste logo heb ik ook een paar moment gedacht... Nou ja, het moet gewoon een zwart en een wit handje zijn, wat elkaar de hand schudt En dat is ook nog steeds het logo. En, uh, ja. Ja, en, en essentie denk ik dat het daar ook om gaat op zo'n dag als deze. Dat je. Ja, probeert elkaar de hand te reiken en uh, een beetje probeert naar het positieve te zoeken... in plaats van dat je alleen maar roept waar de ander verkeerd in zit. Maar ja, dan, dan, dan roep ik even de, de, de chagrijnige, weet ik veel, opa en oma... of nou ja, ook jongere mensen die dat roepen. Ja, wat nou? Het zijn alleen maar subsidieslurpende feesten... en de mensen komen alleen maar om elkaar te feesten. En het zal allemaal wel met die mooie gedachten. Nou ja, ik, ik heb die chagrijnige opa en oma nog niet gehoord. En mijn eigen ouders zijn alleen maar heel trots. Maar goed, stel dat ze bestaan, weet je wat het is... Um, als je mensen bij uh, thema's wil betrekken... dan kan je dat inderdaad ook op een uh, hele ingewikkelde manier doen. Met een rokerig zoldertje en allemaal een PLO-sjaal om. En dan zal ik je vertellen, dan komen er tien op zijn best. En nu uh, zijn er over het hele land bijna een miljoen. En heel erg veel mensen daarvan, dat wordt ook gewoon onderzocht... daar komen we gewoon achter, dat weten we gewoon. Mm. Uh, die komen heus wel voor de muziek en voor het plezier. En er is ook wat te vieren, hè? het is gewoon een bevrijdingsdag. Die moet je ook vieren, dat moet je koesteren. Mm. En, um, maar die nemen toch ook echt wel wat van de informatie mee en uh, om je een heel concreet voorbeeld te geven. Er staan heel veel uh, uh, goede doelenorganisaties bijvoorbeeld een Amnesty ook en zo en die halen hier altijd ook weer heel veel nieuwe vrijwilligers vandaan. Dus je moet mensen uh, met muziek verleiden om geïnteresseerd te worden voor moeilijke thema's en dan pakken ze dat wel mee. En ja. zo is eigenlijk ook met al die andere projecten dat gegaan, met, met Dance for Life uh, gebruik je heel veel DJ's. En, uh, dat is een evenement uh, om mensen bewust te maken van, van en eten eigenlijk. Ja, precies. In. Nou, ja. daar kan je ook een heel erg belerend gesprek over voeren van, uh, je moet een condoom gebruiken en dit en dat en dat kan vreselijk mislopen. Maar je kan ook heel erg uitgaan van dat het dance for life heet en dat het, um, en, en, en dat je, en bedansen is, is iets wat alle jongeren over de hele wereld graag doen. Dus is, is positief en mm. dat je daar dan een project omheen bouwt. En dat liet, ziet er dan in eerste instantie ook wel. ...uit alsof het alleen maar een feest is. Maar het is tegelijkertijd ook een beloning... ...voor dat jongeren over de hele wereld aan de slag zijn gegaan... ...met lesprojecten en geld ophalen... En, um, ja, want dat is een wereldwijd ja. project ook, dat Dance for Life. En dan heb je ook nog uh, Raisins Bearded uh, bedacht, natuurlijk tegen ja. racisme. Als, ja. ik, als ik het allemaal zo op een rijtje zet... en over, ook nog, zo meteen nog een, een megaproject waar we het even over gaan hebben dan ben jij toch echt by far de meest idealistische jongen die ik ooit heb ontmoet, denk ik. Al heb ik je niet ontmoet, want je zit in Haarlem, maar... Ja, nou, ja. dat kan ja. nog komen dan. Maar um, ja, wie weet. Dat, ik weet niet met hoeveel idealistische jongeren jij verder allemaal omgaat, maar, um, nou ja, maar, maar het dit... gaat... Ben jij een idealist uiteindelijk... of vind je, dat, het bijna, of vind je dat, is dat een belediging? Nee hoor, helemaal niet. Nee, nee. Ik, ben, ik ben heel blij dat. Uh, ik vind dat het daar ook om gaat. Het, uh, het, dat je probeert om. om om die wereld een beetje mooier achter te laten... dan je hem gevonden hebt. Zo simpel kan het zijn. Als we dat nou allemaal zouden doen... Ja. kleine beetjes of grote beetjes, dan werd hij dus ook beter. En het en, grootste en, uh, weet weet je, je, wat jij wat tot nu toe... Maar dat wil ik het even af gaan hebben voordat de tijd om is. We hebben nog maar twee ja. minuten 30. Ach, dat is ja. namelijk een, een soort... nou ja, megaproject, masterpiece. En ik vat het even kort samen. In 2014 moet er bij de piramides in Egypte... een he, enorm concert worden uitgezonden. Uh, met een miljard kijkers, las ik hoop je op. En dan landen en groepen die tegenover elkaar staan. Die staan dan daar gezamenlijk op het podium. Dus Noord- en Zuid-Korea... Israël en de Palestijnen. D dat klinkt zo groot dat het bijna niet te bevatten. Is dit jouw masterpiece? Moet dit worden? Ja, en van ook van heel veel mensen die nu al betrokken zijn geraakt. En, uh, nou, je vat het redelijk samen dat uh, op de internationale dag van de vrede... 21 september, een dag ja. die nu nog heel weinig mensen kennen... maar daar gaan we dus wat aan doen... Um, die gaan we wereldwijd beroemd maken binnen een aantal jaren. Willen we naast die piramides uh, de grote artiesten laten optreden van de landen die met elkaar in conflict zijn. Om uh, harten te openen en pijlen te schieten. En, en, en ja, een hele ontploffing van positieve energie te realiseren. En heel veel mensen mee te geven van, nou god, dat kan toch. En dat begint ook met contact. Als er geen contact meer is, dan, uh, dan kan je nooit aan vrede beginnen. Ja, ja, en William en Kate hadden uh, 2 miljard kijkers, dan moet je 1 miljard er gewoon kunnen halen. Ja, dat gaat ook wel lukken. Maar ik vind het nog belangrijker is het volgende. Als je daarbij wil zijn en als ja. je wilt dat dit project gebeurt... en de campagne die gaan we dus dit jaar op 21 september lanceren... dan kunnen mensen mee gaan doen met Masterpiece. En trouwens, we kunnen er al van alles over vinden op de site. Maar dan gaat het er vooral om dat je iets gaat doen. Want niemand kan kaartjes kopen voor dit concert. Als je daarbij wil zijn, dan moet je in de komende jaren iets voor vrede gaan doen. Maakt even niet eens uit hoeveel... Uh, die je mag je aansluiten bij organisaties die vreselijk hulp nodig hebben. Maar je mag ook zelf allerlei artistieke initiatieven gaan ontwikkelen. En daarmee kun je uiteindelijk je uitnodiging voor het concert uh, gaan verdienen. In 2014. Want ja, weet je, je ja. kan erover dromen, je kan erover praten, maar we hebben vooral een paar miljoen nieuwe bouwers voor vrede nodig. En dat gaat deze campagne realiseren wereldwijd. Ik las vandaag in de Volkskrant dat jij zo'n duizend mailtjes per dag beantwoordt. Ja, nou, dat was wel een beetje overdreven, maar... Dat dacht ik ook, dat kan namelijk niet. Nee, nee, nee, maar het zijn er wel... Ik kinkt wel iemand die dat zo zou doen, maar dat lijkt me Het zijn er wel heel erg veel, en soms een beetje meer dan je zou willen, want het is ook echt wel zwaar werk. Het is stoer, maar ook allemaal heel zwaar. gedreven man, dat ben je. Dat hoor ik wel. Ja, ja, maar weet je wat ik vooral leuk vind? Dat heel erg veel mensen zich aansluiten. Ilko van der Linden, dank je wel. Morgen weer, Nieuw Bente B Kort op Radio 1. Zondag om 2 uur, onder andere Formule 1 Autosport in Turkije. Vanaf 4 uur voorbeschouwingen en sfeerreportages vanuit Rotterdam. En om 6 uur de bekerfinale. Laag, wordt niet Perfecte redding. Ajax 20. Voorzitter, ja, hij zit erin. Wat een van onze wedstrijd. NOS langs de lijn, zondag van 2 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.